Nu zou natuurlijk het nieuws uitgezonden moeten worden. Maar het wordt bij mij in ieder geval in de studio stil. Dus ik weet niet of uh, Robert misschien in slaap gevallen is. Ik zal dat even gaan checken. Maar uh, zolang het dan stil blijft vanuit die kant, gaan wij gewoon verder met het programma. Radio 1 Max. Zuster, met Astrid de Jong. 0800 1121 dat blijft het nummer dat je kunt bellen als je een antwoord weet... op een van de vragen die gesteld is in de eerste twee uur van dit programma. Of als je natuurlijk zelf rondloopt met een, uh, met een vraag. En dat mogen natuurlijk vragen zijn waar je al jaren mee rondloopt... maar misschien heb je afgelopen week wel iets gehoord en gedacht van... Hey, dat vraag ik me nou echt af. Dan uh, kun je nu ook even contact opnemen. 0800-1121. Je kunt ook altijd een uh, mailtje sturen. Dat kan naar nachtzuster-omroepmax.nl Twitteren is ook een mogelijkheid. At we hebben een Facebookpagina te vinden op facebook.com slash nachtzuster. En uh, eens even kijken, heb ik ze allemaal gehad. Nee, de chat natuurlijk. Meld je daar vooral. Want dat uh, vinden we leuk. Dan kun je praten met uh, allerlei mensen die het programma volgen. Maar ondertussen ook met elkaar communiceren omroepmax.nl slash nachtzuster en dan links gewoon even de chat aanklikken. En ergens op al die pagina's kun je ook nog eens een keertje de uitzendingen terugluisteren. Dus dan kun je of de podcast of op een andere manier kun je de uitzending nog eens een keertje terugluisteren mocht je in slaap zijn gevallen. Maar dan hoor je dit toch niet, dus dan zeg ik het toch van niks. Even kijken, de vragen die nog niet beantwoord zijn. Dat gaat dan om de vraag van Martine. Die vraagt zich af, waarom kun je wel door glas heen kijken... maar kun je niet je hand er doorheen steken? Paul die, uh, vraagt zich af hoe het zit met een verhaal dat hij hoorde... over 75 jaar geleden in Rusland. 1929, onder Stalin, vonden er experimenten plaats... Uh, om de mens met de aap te kruisen. En hij vraagt zich af hoe waar dat verhaal is. Hij zei ook steeds, is er iemand met verstand van geschiedenis die daar iets over kan vertellen? Nou, mocht je dus verstand hebben van Russische geschiedenis, bel dan even naar 0800-1121. John, die is ooit uh, ontslagen uit het leger, oneervol ontslagen, omdat hij toen niet zo zijn best deed met zijn leven. Inmiddels doet hij dat wel, is hij hard op zoek naar werk, het liefst in de beveiliging, maar zit hij natuurlijk met die aantekening van oneervol ontslag op zijn cv. En hij vraagt zich af, is er één manier om dat oneervol ontslag ongedaan te maken, of in ieder geval te verwijderen uit de archieven? Misschien met een gratieverzoek, vroeg hij zich ook nog af. Als iemand John kan helpen dan uh, is diegene van harte welkom om even contact op te nemen 0800-1121. Jan Flippo die kijkt al jarenlang naar de daken in Oostenrijk en Zwitserland en denkt waarom maken ze die daken nou niet iets puntiger. Zodat de sneeuw eraf kan glijden in plaats van dat het in grote bergen op de platte daken blijft liggen en natuurlijk gevaarlijke situaties op kan leveren. Waarom is dat 0800-1121? Mevrouw Honneurs is geboren in Duitsland... en heeft thuis alleen maar een geboorteakte van de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgeschreven toen ze al elf maanden oud was. Hoe zit dat met zo'n geboorteakte? Wat betekent dat eigenlijk? Vraagt ze zich nu, 67 jaar later, af. Nou, mocht je haar kunnen helpen, bel dan ook even. En Erik die kijkt naar Utopia, dat nieuwe programma... waarin mensen ja, eigenlijk dag in dag uit gefilmd worden. En dan vraagt ze zich af, waarom doen mensen nou mee aan zo'n programma? Mocht je daar een antwoord op hebben, dan ben je ook van harte welkom om te bellen. 0800-1121. En dan is het nu vier over vier. En dat is toch traditioneel het moment dat we een echt dansplaatje draaien. Dus mocht je nou thuis moeite hebben met wakker blijven... is dit misschien het moment om eventjes op tafel te klimmen en een dansje te doen. Doris D en de Pins. Dance on, honey, Dancing masqué van Doors Day en The Pins was dat. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden. Peter, goeienacht. Goeienacht. Zeg het maar. eens. Ik had twee vraagjes, Mag ik die stellen? Alle twee? Ja. Nou, vooruit dan nou, ja. maar. Nou, vooruit dan maar. Goed. Ja, ik ben in zo'n afemeria Ja. Wat zei je? Een eigenaar van oldtimers van de APK. Oh ja. In de drie maanden valt. Hoe is dat geregeld? Als je hem stil laat staan, die drie maanden, januari, of december, januari en december. Mm -hmm. en je moet het even uitleggen, Peter, want we hebben het verhaal eerder gehad. Met, ja, nou, met er de, zijn, de, de nieuwe ja, regels, ja. De, de oldtimers, die, die mogen dus het hele jaar rijden, dan moet je ze dus betalen voor het hele jaar. Mm -hmm. met de, die waren tot nog toe vrijgesteld boven 25 jaar van uh, wegenbelasting. Nou, ja. dat, die werd veranderd en dan uh, kunnen ze twee dingen kiezen: het hele jaar doorrijden, gewoon de volle met betalen. Ja. Of ze laten hem december, januari, en februari stilstaan. Ik dacht dat het uh, dit jaar pas inging trouwens. Mm. En dan uh, dan betalen ze 100, maximaal 120 euro. Ja. Nou. Nou heb je een old time. je denkt, nou, ik gebruik hem in de winter niet. Ik vind het zonde met dat zout en allemaal. Ja, precies. Ik, ja. Ik, ik, ik zet hem lekker in de garage en ik blijf eraf. Maar nou valt hij precies in, uh, in januari in de keuring. En dat zou dus wel kunnen, want veel mensen hebben auto's gekocht in het oude jaar. Maar die laten hem kentekenen in januari voor de, voor de, voor de leeftijd een jaar op te schieten, op te schuiven. Nou, uh, hoe gaat dat dan? Want die auto kun je niet in de zak stoppen en naar de garage ermee gaan. Want als je bij APK afgekeurd wordt, of tenminste aangemeld wordt of afgemeld wordt bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, dan, uh, dan zien ze dat en hé, hey, hij is met die auto naar de garage geweest, wacht even. <laughs> ja, toch? Ja, ja. Ja, dus de vraag is nu eigenlijk... Ja, hoe gaan hoe all-time gaan bezitters ermee om als de keuringsperiode in die drie maanden dat hij stilstaat, valt? Nou, dan, moet je toch gewoon, dan moet je toch gewoon voor die, keurings, voor die uh, drie maanden even laten keuren? Ja, maar ja, dat, dat, dat, dat kun je doen natuurlijk. Hè, want ja. je hebt zelfs nog twee maanden respijt, als dus de keuring verlopen is. Ja. Ja, als je dat nou niet doet... Nee. Ja, dat als, als, voorzijn, als... Denk ik dan zo. Nee, ja, het zal wel. Nou, en dat, en dat is een van de vragen. Ja. Ja, nou ja, ik... Uh, ik, um, ik begrijp dat als je een all-time hebt staan, dat het een kwestie is. Ja. ja, dat zou een kwestie kunnen zijn, want u hebt natuurlijk wel gelijk... U... Als je zegt, je kan hem voor die tijd laten keuren, want je kan twee maanden voor die tijd keuren, meen ik... Ja. je kan ook nog twee maanden, maar dan mag je er niet mee rijden. Of je moet een papiertje bij hebben dat je rechtstreeks naar de garage gaat. Twee ja. maanden is de keuring als de, de termijn verlopen is. Ja. Maar ja, ik bedoel, ze komen dag. er toch pa pas mee achter, ze komen er toch pas achter op het moment dat je wordt aangehouden. Of uh, of dat iemand je kenteken noteert. Nou ja, misschien ja. Ze nee, ja, komen erachter als een auto is goedgekeurd en hij wordt afgemeld. Oh ja, oh ja, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ik denk zo hoe is die daar anders, gekomen? Anders heb je natuurlijk helemaal gelijk. Maar ja, je kunt natuurlijk ook met een oplegger naar de garage rijden. Ja. Ja, dat gaat nou, wat ver, vind ik ook. Maar die mensen die hem laten staan, die zijn in de regel toch aan de zuinige kant en die gaan daar geen, geen oplegger ruren. Nee. Denk ik dan ook zomaar weer? Nee, nou ja, dat is, is wel een beetje. Het, het wordt wel steeds meer een verhaal van ja als dan, misschien eventueel, maar goed als het je gebeurt, dan zit je er mooi mee. Wat was je tweede vraag, Peter? Nou, dat is uh, in verband met oude nacht en met dat vuurwerk en dat er toch wat ongeregeldheden waren, hm. kwam opeens de vraag bij me op te benoemen tot een wijkagent. Ja. Is dat landelijk geregeld of plaatselijk? En uh, ligt, die, ligt die tijd vast? Is dat vijf jaar, tien jaar, twintig jaar, dertig jaar? Uh, uh, en is het een, een, een wet of een verordening? Dat wil zeggen, uh, is dat landelijk geregeld of is dat plaatselijke uh, regeling? Want het zal toch wel een regeling zijn dat dat vast ligt. Of maar be maar be be bedoel, wat bedoel je nou, welke regeling? Dat, een, dat er nou, überhaupt een wijkagent is of wie nou. er wijkagent wordt? Nou, als je, je wordt tot wijkagent benoemd, denk mm -hmm. ik. Ik weet dat niet. En, en voor, hoe, voor, voor welke termijn is dat? Die termijnen zullen wel vastliggen. Yeah. Is dat plaatselijk, die termijn? Een plaatselijke regeling? Of is dat een landelijke regeling? En dan. Ja. En dan, ja, uh, uh, yeah, uh, yeah, in verband met, met de professionele afstand, hè, die de, die de wijkagenten hebben tot. Uh, tot de cliënten, zeg maar, zoals je dat dan pleegt te noemen. Oh, ja. En als je, ik denk, als je tien of twintig jaar in zo'n wijk rondloopt... Ja. hou je dan voldoende professionele afstand. Maar de klou van een wijkagent is toch juist dat er niet zo'n afstand is? Maar dat je de mensen kent ja, en ja, dat je dus je beter... Ja, is op vriendschappelijke basis, hè, begint dan maar eens wat... als zo'n man eh, ontspoort of zo'n vrouw. Ja. Want, eh, dat, dat, dat denk ik. Ja, en, en, en is die benoemingstermijn, ligt die vast, landelijk of plaatselijk? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Nou. Is, nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met, met, met, met wetgeving of verordering. En als het een landelijk gegeven is, die termijn, dan is het een uh, wet en is het plaatselijk, dan is het een verordering. Of is het per provincie, maar dat zal zeker niet. Nee, dan, uh, uh, dan is het mij in ieder geval duidelijk waar de vraag vandaan komt. Dan is het nu nog wachten tot er ook iemand met een antwoord komt. Ja, wie weet. Ja, 0800-1121. Ik ga mijn ik best... doen. Uh, de vragen die lopen wel uit van Maria tot, uh, tot vuurwerk, zeg maar. Ja, nou ja, niet tot vuurwerk, want het gaat over de wijk Ja, ik bedoel, maar die, die, die vraag ja. van mij is nou ingegeven door, de, door het gebeuren in Oudejaarsdag. Ja, maar dat is het allermooiste. Ja. Dat sommige vragen inderdaad, dat je, jij nou denkt van ja, al dat gedoe rondom Oudejaarsnacht, hoe zit het eigenlijk daarmee? Maar dat ondertussen bijvoorbeeld Jan Flippo belt met van nou, ik vraag me al jaren af waarom ze die daken in Oostenrijk en Zwitserland niet wat punten gaan bouwen. Ja, dat weet ik ook ja. niet. Nee, maar dat vind ik mooi. Goed, dankjewel Peter. Wel een goede vraag. Oh, gelukkig. Nou, dan, nou, dan, dan zet ik er een krulletje bij. Ja, jij ook bedankt. In Mooie nacht. Hetzelfde. Dag. Ja. Dag. 0800 1121. Meja, Mea, goedenavond. Goedenavond of goeienacht. Uh, ik, ja, ik bel op om de verwarring die ik hoor over Maria. <laughs> dat ze uh, de onbevlekte ontvangen is. Ja. En het maatschap van Maria op één hoop gooien. Dat zijn totaal twee verschillende dingen. Nee, maar de basisvraag blijft... Hoe kan een moeder ook een Heilige Maagd zijn? Nou, dat is namelijk zo. Uh, Wij nemen aan dat Maria onbevlekt ontvangen is door haar moeder, huh? Anna. Oh. Ja, zij is onbevlekt ontvangen. Dat wil zeggen, zij is zonder erfzonde ontvangen. Oh ja. Door haar moeder, Anna. Ja. Daardoor heeft zij niet de gevolgen van de erfzonde. Zoals nu de moeders, dat werd toen gezegd. Bij die straf. van uh, men, men zou moeten arbeiden. Op, uh, uh, in het tweede aanschijns... en de vrouw zou kinderbaren en baren zweeën. Ja. Door Maria dus niet de erfzonde had. was zij daar niet aan onderhevig. Mm -hmm. En daardoor kon zij. Uh, dat eerst dat wil zeggen dat zij dus niet. een gemeenschap heeft gehad met een man. Waardoor zij in zwangerschap raakte. Want ja. de, de kerk zegt, ons geloof zegt, zij is overschaduwd door de Heilige Geest. Want ze moest God zoon baren. En dat kon alleen maar via God gaan. Ja. En dat zij maagd is gebleven is dat de geboorte van Jezus anders is gegaan. Dan bij normale bij ons mensen. Omdat uh, zij. Niet in zweeën hoefde baren. Want zij had geen erfzonde. Dus dat geboorte. is bij haar anders verlopen. Wat een toestand, hè? Nee, vind ik denk heel. Ja, dat, dat, het is een geloofzaak, hè? Ja. Wetenschappelijk is het nog niet bewezen. Kijk, de wetenschap en de godsdienst zoeken alle twee naar de waarheid. Ja. Misschien wordt het ooit nog wel eens bewezen. maar dat maakt niet uit. Maar ja, als je het gelooft. Nou, dan is het ook heel duidelijk voor je. Maar ja, dit is een kwestie van geloven nu nog. Altijd, ja, met dit soort verhalen, ja. Nou, hartstikke goed, zei... mee, ja. dat je even belde. Oh, dan... Ik wil ook nog even zeggen, toen ja. zei iemand, ja, op 8 december vieren wij uh, Maria onbevlekt oh, nee. ontvangenis. En dan wordt uh, 25 december wordt het kind geboren. Ja. Nee, omdat Maria onbevlekt ontvangenis iets anders is. Maar op 25 maart ja. vieren wij Maria boodschap. Dus dat ze oh. van de engel hoorde dat ze moeder zou worden. Oh. En dat is negen maanden voor kerst. Precies. Ja. En wat, wat vieren we dan met Maria boodschap? Dat uh, de enge Gabriel zegt, uh, de boodschap brengt dat zij de moeder van Jezus zou worden. <laughs> en dat de heilige geest haar zou ja, nee, nee, Dat begrijp ik, maar, maar als we het vieren, wat, wat, wat doen we dan? Een meer boodschap. Ja, maar wat, wat doen we dan? Eten we dan croissantjes met uh, extra boodschappen? Nee, ach nee. dus is meestal dat je dan naar de kerk gaat. En dat een litjeur is viert. Um, ja. Nee, dat, uh, dat, dat doe ik dan weer niet. Mee. Nee, goed, maar dat, ja. dat, dat, de mensen die daarin geloven, mm -hmm. heel gaan dan naar de kerk. Ja. En, uh, die, die, en, en ja, die bidden tot Maria, ja, dat ze voor ons een uh, voorspreekster is bij God, want wij aanbidden Maria niet, maar wij bidden tot Maria. Goed. Nou, um, de, ik ben blij mee dat je eventjes de korte cursus hebt willen geven. Dank je wel. Ja, ja. Ik hoop dat u dat dan heeft. Nee, heel erg. Dank je wel. En een goede Bij, nacht nog. Hetzelfde. Oké, okay, da. dag, dag. Justus. Hallo. Jeffrey. Hallo. Oh, het is Jeffrey. Hi, Jeffrey. Hey, goedemorgen. Ik heb twee antwoorden. Allereerst de van uw man. In ieder geval ontslaat zij de dienst. Ja. En ja. kan proberen, als hij dus uh, gewoon is, kan hij voor naar een rechtssysteem toe gaan of wel een advocaat spreken. Ja. Want de meeste advocaten hebben gratis op bepaalde dagen, als dus je een half uur gratis oh. je advies kan krijgen. Kijk, een half uur dan gratis maar... juridisch advies hebben de meeste advocaten, dus dan moet je onder even naar op zoek gaan. Ja. En, er is een aanraking geweest met justitie dat hij veroordeeld is door de rechter of door een staf. Ja. dan lijkt mij het beste dat hij contact ook met reclasseren. Want reclasseren kunnen dus mensen die in de aanraking zijn geweest met justitie... Ja. helpen op maatschappelijk gebied voordat ze ander werk kunnen krijgen of oh. een ander woning. Dus, iets. dus hij moet maar gaan naar... In de meeste grote steden heb je een kantoor van reclassering. Vaak heb je een in de dat je kan komen zonder afspraak. Maar dan moet je dan wachten. Het is best om een afspraak te maken met plaatselijke reclassering. Oké. Okay. ...reclassering dus. Oké, okay. en wat had je hey, nog meer, Jeffrey? Ja. Ik had nog even over moeder Maria. Ja. Moeder Maria is door Heer God uitgekozen... ...om de moeder te zijn van het kind Jezus. Dus in principe de onbevlekte ontvangenis wil zeggen... ...bij de mensen gaat het maken van nakondeling op een andere manier. De Heer God is gewoon geen spirit, vandaar het Heer God ook de vader. Want eigenlijk in is Heer God de vader van het kind Jezus... ...en moeder Maria is dus de ontvanger... ...de moeder eigenlijk die het kind ter wereld heeft gebracht... Ja, het blijft, een beetje, het blijft een beetje lastig, vind ik, uh, Jeffrey, maar... Uh... maar, maar, maar ik, heb, ik heb tenminste op school bij bijbelkennis en sinds school... heb je dat op die manier opgepast. Voor iedereen denkt vanuit zijn eigen geloof en zijn heeft natuurlijk iemand weer een andere mening. Maar het is wel interessant om erover te praten. Je komt toch de nodige dingen te weten en je leert wat van de andere luisteraars. Maar dat is natuurlijk de basis van dit programma, hè? Ja, dat ook. Want het is maar de is Je komt dingen te weten en je wordt een beetje slimmer gemaakt. Ja, nou, het is, uh, het is uh, uh, duidelijk, dank je wel. En nog uh, tot... uh, bedankt voor hetzelfde uurtjes En er wordt een ander achter de radio. Dank je wel, Jeffrey. Tot de volgende ja, de, keer weer. De, hè? Doei, doei. Doei, doei. Doei, doei. Hoi. Bertolf is dit met het mooie liedje voor zijn schoonmoeder, Mary.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 my shoulder That's all I know about you is a grief So Mary, Mary, Mary Let me ask you for your daughter's hand Ask you for your daughter's hand to marry, marry, marry me. But could you make it rain if you understand? Yeah, could you make it rain if you understand? But could you make it rain if you understand? Zo mooi, hè? gericht aan zijn overleden schoonmoeder. Kun je me een berichtje sturen als je doorkrijgt dat ik zoveel van je dochter hou? En dan ook kun je het laten regenen. Dat was dan wat minder, want sindsdien regent het nog veel vaker. Berthoff was dat en het liedje heet Mary. 0800-1121. Dat is nog steeds het telefoonnummer dat je kunt gebruiken voor je vragen en voor je antwoorden. Um, even kijken, mevrouw Tol. Ja, dat ben ik. Hallo. Nou, ik had een stukje van Lucas, ik denk dat die, dat maakt alles duidelijk. Ja, dat is misschien heeft. ook wel zo eenvoudig, gewoon ja. de Bijbel er even bij halen. Ja, ja. dat ook. <laughs> en dan Mariambelekt ontvangen, dat is dat ze zonder erfzond is ontvangen, maar daar staat hier dus volgens mij los van. Oh. In die tijd werd Engel Gabriel door God naar de stad Galilea gezonden. Oh, je moet wel goed blijven articuleren hoor, want anders kan ik het niet volgen. In die tijd werd <laughs> Engel Gabriel door God naar de stad van Galilea gezonden met de naam Nazareth. ...tot een maagd die verloofd was met een man, met name Jozef, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En tot haar binnengetreden zei de engel... ...gegroet zij gij vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Mm. Maar zij hem ziende, verschoot, bij dit woord. En we dachten dat dit voor een begroeting moest zijn. En de engel zei tot haar... Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren... ...en zijn naam zal Jezus zijn. Hij zal groot zijn en de Zoon van God de Allerhoogste genoemd worden... en de Heer God zal hem een troon van zijn vader David geven... en hij zal koning zijn over het huis van Jacob in eeuwigheid. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Maar Maria zei tot de engel, hoe zal dit wezen, daar ik geen man bekend? En de engel antwoordde en zei, de Heilige Geest zal over u neerdalen... en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige, dat uit u geboren wordt, de Zoon van God genoemd worden... En zie Elisabeth, uw bloedverwante, ook zij heeft een zoon ontvangen in haar hoge jaren. En dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaarheid. Want bij God is geen ding onmogelijk. Maria zei nu, zie hier de dienstmaagd van de Heer, mijn geschieden naar uw woord. Toen kwam ze bij Elisabeth vandaan, toen was ze een paar maanden heen. Toen kwam ze bij Jozef, bij de verloofde, en die zag dat zij in gezegende toestand was. Dit is dan weer van Matthäus. hè? De andere was van Lucas. Ja. Dat Jozef haar man een was en haar niet de schande wilde maken, besloot hij in stilte van haar te scheiden. Want ze mochten geen uh, dingen, zwangerschap hebben voor de tijd en had ze gewoon gesteend geworden of zo. Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom, een engel, de dus heren, en hij sprak... Jozef, zoon van David, vrees niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want in haar is geboren, is van de heilige geest... Ze zal een zoon baren en je zult hem Jezus noemen... want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Dit alles is geschieden dat vervuld zou worden... wat de Heer gesproken heeft door de profeet. Die zegt, zie de maagd zal een zoon baren... en men zal hem Emmanuel noemen. Dit is vertaald God met ons. Dus dat was het hele verhaal uit de Bijbel, uit de Evangelie. Mevrouw Tol, ik zet een, een kruisje bij de vraag... want beter beantwoord kan hij volgens mij niet meer worden. Ik dacht het ook. Ik heb het weer He opgezocht. En het ja. De hele nacht lag ik al te luisteren. <laughs> nu nou, is genoeg. Antwoord geven. Dan We dan halen nu de aan. basis erbij. Het gewoon een leken. Moet ik het nou oplossen? Maar, <laughs> ik heb het dus voorgelezen. Zo staat het in, bij ons in TV Gelie. Nou, hartstikke goed. Dank je wel, hè? Geen danken. goedendag nog. Dag. Doei. Desiree. Ja, goeiendacht Astrid. Hallo. Ja, ik, ik ben het toch uh, niet eens met wat ik nou hoor. hoor. Oh jee, ja. Ja, sorry. Maar nee, het geeft niet. Een, uh, het is je goed recht. Uh, ja. In mijn optiek is het heel simpel. Ik sluit me eigenlijk aan bij wat ik vannacht iemand eerder hoorde vertellen over de Bijbel. Mm -hmm. Namelijk dat er een hele tijd overheen is gegaan ja. en taal veranderd. Ja. En het begrip maagd zoals wij dat kennen, hè? nog niet het bed hebben gedeeld met, in die tijd was het begrip maagd eigenlijk een dienstmaagd of een jonge vrouw. Ja. Ja, dan is toch eigenlijk de bijdrage van Niels, waar we ooit mee begonnen, met de dienstmaagd. Is dan ook weer. Ja, maar het is volgens mij ook een beetje een samenkomst van allerlei uitleggen, toch? Ja, maar kijk, waar het mij om gaat is, je hoort heel vaak, dus. Uh, uh, het, de term onbevlekt ontvangen wordt er daarbij gehaald. Nou, dat heeft inderdaad te maken met uh, het vrij zijn van zonde. Je hebt het ook wel eens over een onbevlekte ziel, hè? Ja. En, uh, van iemand die dus. Ja, ze hier goed leeft, uh, geen slechte dingen doet en zo. Uh, maar daar staat er inderdaad los van. Maar uh, zoals ik het heb begrepen van mijn uh, voormalige priester... is uh, dat je het moet bekijken in de tijdgeest van toen. Ja, dat is nog eens uh, met de kennis van nu. Precies. In de tijdgeest ja. van toen en met de kennis van nu. Ja, nee, maar nou ja, eigenlijk dus niet met de kennis van nu. Nee, ik begrijp het. Ja, nou, nou ja dat met was... de taalkennis van nu. Ja, precies. Ja, daar moeten we wel een beetje rekening mee houden nog. Nou, dankjewel ja. Desiree. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dankjewel. Dag. dag. Marijke. Ja, ik heb een uh, goede avond Astrid. Goedenavond. Ik heb een uh, gedeeltelijk antwoord op die meneer die zat met de keuring van zijn auto. Ah, mooi. Ja. Ik heb uh, tenminste ook een beetje een aanvulling. Wat betreft die keuring uh, kan ik je weinig vertellen. Alleen, uh, ik heb vanmiddag een belrandje gedaan met een verzekeringsmaatschappij met de RDW en met de Belastingdienst. Mm -hmm. En uh, omdat, ik, omdat ik ook een oldtimer heb. Ja. En uh, ik ben het volgende te weten gekomen. Uh, inderdaad, die overgangsregeling dat is 120 euro per jaar. Dat, uh, dat klopt allemaal. Alleen... Uh, je moet je auto dus drie, drie maanden van de weg af hebben. Ja. En toen dacht ik van, ja, hé, hey, drie maanden van de weg moet die auto dan ook verzekerd zijn. Ja. En het kan heel goed uit om je auto dan op te schorten. Dat kost 24 euro. Dat kan je een jaar lang doen en dat kan je in laten gaan op het moment dat je wil. Ja. En af laten lopen ook op het moment dat je wil. Nou, drie maanden verzekerd. Oh, en weg was je. Dat is altijd jammer. Hè? Dat gebeurt zo één keer in dezelfde tijd. Dan uh, kruipt er een uh, molletje over de telefoonlijn... en dan uh, wordt de verbinding uh, verbroken. Wat jammer is, want Ma Marijke had een goed verhaal. Nou, Misschien belt ze nog terug... of misschien heb jij uh, meer verstand van die uh, oldtimers... en de wegenbelasting en bel jij nu even naar 0800-1121. Cor, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Met Cor de Muiden. Dag, Cor ik heb, de Muiden. Ik heb, iets, ik heb iets over die apen. Mhm. Mm dat is heel lang geleden, maar recent, nou ja, tenminste recent, zo'n beetje 1969, hebben de Amerikanen ook zo'n experiment uitgevoerd. Oh. En dat weet bijna niemand, want het is geclassificeerde informatie, hè. Maar ja, het is toch een beetje uitgelekt. Het was zo, dat was uh, zo'n uh, marine, zo'n soldaat, die kreeg een hele uh, vreselijke verwonding. Die kreeg in zijn kruis heeft hij een granaatscherf gekregen. En ze hebben die jongens al even kunnen redden. Maar dat, dat, dat hele spulletje, dat moest geamputeerd worden. Hm. Nou, hij zat met een probleem, maar daarvoor was, was hij getrouwd. Ja. En zijn vrouw die had een kinderwens. En uh, nou ja, toen hebben ze gezegd: ja, dat moeten we wel wat aan doen. Toen hebben ze dus vanuit het laboratorium hebben ze een, iets van een aap getransporteerd. En, uh, maar ja, dat is wel een verschil. Ik bedoel, het, het had wel de uiterlijke dan van een aap op dat gebied. Maar het was geen aap natuurlijk. Dus dat is het verschil met die Russen. Ja. En, ze hadden verzekerd, alles moet gewoon normaal gaan. En euh, nou ja, inderdaad, euh, na twee maanden dat hij thuis was en hij was genezen, was de vrouw in verwachting. En omdat het allemaal geclassificeerd was, toen moest ze bevallen in een uh, militaire hospitaal. Mm -hmm. En euh, nou ja, over het alles goed ging, Er was, een speciaal team was gebracht om die bevalling uh, <coughs> te begeleiden. Hm. En hij werd in een kamertje werd die, uh, neergezet. En dan zat hij zat te wachten en hij heeft een uur gewacht, een twee uur gewacht, drie uur, vier uur gewacht. Eindelijk ging die deur open. Dan kwam dit team naar buiten. Helemaal totaal uitgeput. door week van het zweet. Nou ja, hij was hartstikke ongerust. Dus hij vraagt aan zo'n dokter: Hij zegt: uh, Hoe gaat het? Is het geboren? Ja, zegt die dokter, het is geboren. Hij zegt: En is het gezond? Nou, zit die dokter volgens mij wel. En toen vroeg hij, ja, wat is het dan, een jongetje van mij? zie? Nou, zegt die dokter, dat weten we niet, want we moeten het eerst opvangen. Oh. <laughs> ik had al het gevoel dat het meer een mopje was... dan een, uh, ja, dan een uh, even, zwaar wetenschappelijke bijdrage. Door, ja, waren hartstikke goed. Gesprekken. Ah, je heb vertelt het ook goed, hoor. Ja. ja, maar ik heb er nog even over het water lopen. He? Ja. Mensen geloven dat niet, he? ik geloof het wel. Ik, ik woon in de Muiden en dan ja. uh, ga ik zondag morgens uh, zo... dan ga ik altijd van wandelingen bij over het strand heel vroeg, Er is er niemand... Mm -hmm. En op een gegeven moment zie ik toch een man staan met een hond. En die man die gooit een stok in het water. En die hond erachteraan. Maar die liep gewoon in het water. En oh. die pakte die stok. En hij bracht hem lopend over het water. En bracht hem weer terug op zand. En dan krijgt die hond een pak op z'n donderzicht van die vent. Dus ik ben er naartoe. Ik zeg: Wat doe je nou, man, met die hond? Hij zegt: ja, Ik ken nog wel eens zwemmen. Gaat <lacht> u <lacht> <lacht> groetjes. Hey, Cor. Ja? Hoezo ben jij wakker om vier over half vijf? Nou, uh, ik ben gepensioneerd en ja. ik wap overdag nog een tukkie. En uh, ah. ik vind het een leuk om naar te luisteren. Dus ik heb het vorige keer ook gebeld over die maar Dat was serieus dan, weet je wel? Nee, dat weet ik niet meer over die wurm. Ja, oh, mag je niet uit. Ja, dat is, maar goed. Maar Cor, bel nog maar eens. Dan noemen we de mop van Cor. Ja, die houden we erin. Ja. Als het een onderwerp is en ik weet er wat, van de bel belk. Is goed. Dan spreek ik je dan, Cor. Heet een groetje. Uh, hoi, doeg. 0800-1121. Marijke, ben je er weer? Ja, ik was er uh, steeds, maar op de een of andere manier was het... Uh, ja, zo af en toe gebeurt alles. het. Ja, maar we zaten midden in het verhaal over de oldtimers. Ja, ja, nou, Mooi. ik heb dus ook een oldtimer uit uh, 1983. Mm -hmm. En uh, naar aanleiding van uh, inderdaad die nieuwe wetgeving... heb ik vandaag met de verzekeringsmaatschappij, met de Belastingdienst... en met de Rijksdienst voor het Wegverkeer gebeld. Ja. Ja. Uh, wat betreft de keuring kan ik weinig zeggen. Wat ik wel kan zeggen, waar ik achter ben gekomen... is dat als je je kentekenbewijs op laat schorten... dat kan je op ieder moment in laten gaan en af laten lopen. Dat duurt en uh, dat kan gedurende één jaar. Daar betaal je 24 euro voor. En ik dacht, ja, als ik toch die auto uh, drie maanden niet mag gebruiken... ik zet hem in de garage... Waarom zou ik hem dan verzekeren? Enzovoort, enzovoort. Nou, als het kentekenbewijs niet opgeschort is, dan moet je je verzekering aanhouden. Is het kentekenbewijs opgeschort, dan kan je ook gedurende die drie maanden je verzekering opzeggen. Maar eventueel kan je auto ook langer uh, aan de kant zetten als het bijvoorbeeld een hele strenge winter is. Dat geldt je uh, drie of vier maanden verzekeringspremie. Kijk, dat zijn nog eens adviezen. <laughs> ja. ja. Maar goed, maar, nee, dit, maar wat ik me nu nog steeds... wat ik natuurlijk nog steeds een beetje om met uh, Peter mee te denken... is het feit van wat, wat doe je nu met die keuring... als die uh, precies in januari moet vallen? Ja, uh, dat zou hij zelf even daar moeten vragen... Voor bij de Rijksdienst voor het wegverkeer... Ik denk dat daar ook wel een uh, mouw aan te passen is. Mensen zijn heel vriendelijk en staan je ook heel vriendelijk te woord. Dus waarom zou die niet bellen? maar daar moet hij <laughs> dan zijn. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat blijft, bij mij blijft het denk ik nog steeds van: ja, je moet eigenlijk gewoon die keuring voordat hij op Stalling gaat even laten doen. Dan, ja, uh, dan ben je er vanaf. Handig. Maar goed. Ja, lijkt mij ook handig, want uh, als hij die old met hout... dan uh, zit hij er toch ja. <laughs> er jaren aan vast. zit hij eraan vast? Nee, dan heeft hij er nog probleem. jaren plezier van, bedoel je? Ja, ja maar hij zit ook iedere jaar dan met hetzelfde probleem... van hoe los ik het op met de keuring? Ja, nou ja inderdaad, dat is, dan, uh, dat is mijn gedachte erbij. Oké, okay, nou dankjewel ja. Marijke. Ja, tot oh, je ding. nacht nog. Dag. Dag. Um, 0800 1121 zeg ik gewoon maar weer eens voor de verandering. En dan zeg ik uh, goeiemorgen of goeienacht, Jeroen. Goeienacht, Astrid. Hallo, zeg het eens. Nou, uh, om maar gelijk door te gaan over die, uh, over die keuring van die auto. Mm -hmm. Een auto uh, mag dus uh, de keuring verlopen hebben op het moment dat die stilstaat. Dat is totaal geen probleem. Dat is ook bij een huidige auto uh, die geen oldtimer is, maakt het ook niet uit... Op het moment dat je uh, de auto dus weer uh, uit de schorsing zou halen... in, in de oldtimer, uh, geval dan, waar uh, Peter het over had... Um, omdat hij hem dus uit die schorsing haalt... mag hij op de dag dat hij hem uit de schorsing gehaald heeft... mag hij hem naar de garage rijden en mag hij hem laten keuren. Ja. Dus maar maar, maar, maar continu... op het moment dat je dan van de garage naar de garage ja. gaat... waar je hem laat keuren, ja. dan, dan uh, uh, rij je dus ongekeurd. Ja, maar dat geeft niet. Echt? Nee, dat, echt? dat mag. Echt? Ja. ja. Echt? Je moet dus echt met de auto van de garage naar de garage rijden ja. op de dag dat je hem laat keuren. Als je dan aangehouden wordt, ja. dan, kun je, dan moet je wel aangeven dus dat je op die dag dat je dus naar de garage gereden bent. En dat is natuurlijk altijd, want als een auto gekeurd wordt, dan, dan wordt dat geregistreerd. Dus dan kun je altijd aantonen. Het is niet de bedoeling dat je dus met die auto rond gaat rijden zonder dat die gekeurd is. Uh, ja, dat je dus niet naar de keuring toe gaat. Je mag alleen maar met die auto rijden om naar de keuring toe te gaan. Echt? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is, <laughs> dat is goed nieuws. Ja, dat dacht ik ook. Nou, dankjewel Jeroen. Nou, alsjeblieft. En dan uh, succes met de volgende. Ja, dat komt wel goed. En deze vraag kan ik dan ook weer mooi afvinken. Hartelijk dank daarvoor. Okay, 0800. De volgende keer. Ah, ja, 0800-1121. Je mag er dus mee rijden hoor, met die Osmobiel van de Beatles. Uh, maar dan wel zeg maar echt rechtstreeks van de stalling naar de garage voor de keuring. Dat is me tenminste net verteld. 0800-1121, dat is het uh, nummer dat je kunt gebruiken voor je vragen en je antwoorden. En eens even kijken welke, uh, welke vragen er nog niet beantwoord zijn. Peter die wil heel graag weten hoe het zit met de benoeming van een wijkagent. Voor hoe lang wordt een wijkagent aangesteld? En gebeurt dat landelijk of plaatselijk? Uh, Martine die had uh, een wat filosofischere vraag, een diepgaande vraag. Waarom kun je wel door glas heen kijken, maar niet je hand erdoorheen steken? Paul die is dus uh, naar aanleiding van dat verhaal over uh, de e experimenten in Rusland in 1929, over de kruising van een mens met een aap, nog op zoek naar iemand die hem kan vertellen of dat nou echt gebeurd is of niet. Antoinette wil weten waarom we nog steeds zoveel geld aan het klimaat uitgeven... terwijl het allemaal niet helpt en er belangrijkere dingen zijn. Jan wil graag weten waarom men in Oostenrijk en Zwitserland... de daken niet puntiger maakt... zodat er geen grote ladingen sneeuw op het dak blijft liggen. Mevrouw Horneurs heeft in Duitsland 67 jaar geleden een geboorteakte gekregen... maar niet van de burgerlijke stand, maar van de Rooms-Katholieke Kerk. En wil heel graag weten of iemand dat herkent en uh, waarom dat is... En Erik, die vroeg zich dus af waarom mensen toch meedoen aan programma's zoals Utopia of Big Brother. 0800 1121, als je een antwoord kunt en wilt geven. Janneke, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Jij zei steeds: wat vieren we nou hè, met Maria-boodschap? Ja. Maar God heeft aangekondigd dat hij zijn zoon zou sturen om de mensheid te verlossen. Mm -hmm. En als die dan aankondigt dat Maria, hè, die zonder erfzonde is... zijn zoon zal dragen en zal baren... dan wordt het concreet dat die verlosser komt. En dat, dat is het wat we eigenlijk vieren. Dat eindelijk die verlosser gaat komen, dat dat oh, concreet wordt. Dat we dat wel weer even weten. Hoe bedoel je dat nou we ja, dat weer even we weten? Nou, soms... Het wordt allemaal door die ontvangen ontvangenis... omdat ja. dat zo'n mysterie is. Ja. Maar... Het concrete is dat die verlossing eindelijk gaat komen. Ja, nou ja, maar ik, en dat vier je. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel mooi. En ik bedoel met dat, dat we soms vergeten wat we vieren. Weet je, dan zitten we rond de kerstboom en dan weten we helemaal niet meer wat we nou eigenlijk aan het vieren zijn. Maar um, uh, de vraag is natuurlijk gewoon oorspronkelijk hoe het kan, die combinatie, uh, de moeder van en de heilige maagd. Dus dat is helemaal niet gek dat we het ja, daarover maar... hebben nu even. Nee. Maar jij zei steeds, wat vieren we nou met Maria boodschap? Maar, nou, dat zei ik één keer, hoor. Ja. Nou ja, ja, maar we vieren dat het ja. concreet wordt dat die verlosser komt... dat de mensheid verlos gaat worden. Maar ik bedoelde met die vraag eigenlijk hoe we het vieren. Dus uh, met, met, met kerst eten we kalkoen en gaan we naar de nachtmis. En wat, uh -huh. wat vieren we dan met Maria boodschap? Of wat, wat doen we dan? Ja... We zijn blij dat het concreet ja, wordt. Ja, dat begrijp dat ik. Verlosser komt. Ja, maar we zitten dus gewoon blij te zijn. Ja, en daarom is Maria boodschap zo belangrijk. Omdat die verlosser gaat komen. Staat genoteerd, Janneke. dankjewel. je wel. Alsjeblieft. Goedendag nog. Dag. Um, Antonet. Hi Astrid. Hallo. Hallo. Ik uh, kan misschien iets uh, duidelijker maken... Van die voor die mevrouw van die twee geboorteactes. Ja. Die mevrouw is net zo oud van mij als ik. Dus die is ook van het eind van de oorlog. En ik ja. heb meen te hebben... dat ze uit Duitsland afkomstig is. Ja, ja. Duitsland had in de tweede... het uh, nazibewind had als eis... dat als je je uh, moest identificeren... dan uh, en dat uh, moest je dus daar enorm... dan moest dat dus met je identiteitsbewijs... Mm -hmm. En je doopbewijs. Want op doopbewijs... en dat moest je dan ook nog van uh, twee, ouders, uh, twee generaties ouders terug... Oh Daar ja, je zien of om te Joods bewijzen was. dat je... Ja. Joods was. Nou, niet Joods was. Niet Joods was. Ja. Ja. Oh. En die... en die mevrouw komt dus uit de, uh, uit de uh, bureau, uh, hoe noem je dat? Uit die periode aan het ja. eind van de oorlog. Nou, het, is een gaos, het was daar een chaos van je welste. Ja. Ik zou me voor kunnen stellen dat zij dus... Want de, het geboorteakte is namelijk iets burgerlijks. De kerk heeft het doopbewijs. En dat, het, dat dit dus een resume is uit de bureaucratie die er toen is. Want zij is elf, met elf maanden gedoopt. Ja. Dus ik... Het zou mij niet verbazen dat daar toch een link in zit. Ja, nou ja dat zou inderdaad goed kunnen. Ja. Nou, hartstikke goede verklaring, Antoinette. Oké. Okay. En uh, bedankt voor het bellen. Tot horen, dag. Dag, dag. 0800 1121. Theo. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik wil even reageren op, dat, uh, op die Oostenrijkse daken, die spitse, die, die spitse daken. Dus dat uh, graag zou ik willen zien. Ja. Nou, dat, uh, het is hetzelfde als waar ik net onderstap. En, en zo meteen onderstap, dat is een dekbedje. Dat is een heel mooi dekbedje bovenop je huis in de winter. Ja. Dat houdt dan goed de, de kou buiten. Oh, het is gewoon een uh, stukje isolatie naar de mens toe. Juist. Oh, en dan halen ze die sneeuw er ook niet af. En dan doen ze die platte daken uh, wel heel, uh, zeg maar, beter uh, bouwen dan dat ze in Nederland doen met sporthallen waar af en toe een. Uh... Een dekje sneeuw ja, dat, doorheen stort. Dat zijn dus dingen die, waar de Nederlandse uh, ja, aannemers niet op berekend uh, zijn. Nee. De dagen zijn zo gemaakt dat er, uh, de sneeuw niet afglijdt. En mocht die sneeuw er op een gegeven moment afglijden... hebben ze daar uh, hele lange ja, ijzers hebben ze daar op het dak zitten... dat die sneeuw blijft liggen. Kijk. Oh, ja. Ja, hey. die, die, die, <laughs> die, die dingen die dwars hangen op het dak, weet je wel. Nou, ja nee, ja. ik ben net naar Tsjechië geweest... En daar zit, op heel veel daken zitten gewoon een soort driehoekige puntjes ja. om de sneeuw vast te houden. En toen dacht ik van, oh dat is zodat je inderdaad niet uh, 800 kilo sneeuw op je hoofd krijgt. Maar het is ja, natuurlijk ook dat het blijft liggen om voor, uh, voor uh, gratis isolatie te zorgen. Dat is voor isolatie, ja. Goh. Nou, ik ben er helemaal blij mee. Ik hoop dat Jan Flippo er net zo over denkt. Dat denk ik toch wel, hè. Ja, daar Meten gaan we gewoon vanuit. Ik ja. En ik mag je veel succes wensen met je programma... want ik luister iedere donderdag morgen oh. altijd naar je programma, dus. Dankjewel, Theo. Leuk je te spreken. Dank. Bedankt voor je bijdrage. Oké, okay, graag gedaan. Doei. Dag. Rob? Oh, oh ben ik dat oh. Ja, ja. Nou, dat weet ik niet. Als je Rob heet, dan uh, ben jij ja, ik het. Ja, de... ik heet ook Rob. Oh ja, nee, dan ben jij het. Even dat verhaal over de KPN. Ik weet het, dat is een beetje vergrijsd, maar toch... Ik was zaterdag bij een dame op visite. en die is zo'n fan van jou. maar ze zegt. Ik kan het steeds niet bereiken. Nee. Ik krijg krijgt steeds een toon. Ik zeg ja. Ik zeg ik zal wel even voor jou spreken. Ja. Ik zeg, maar als er iemand is die, die daar een oplossing heeft. Ik weet wat de KPN, de toestand is daar. Ja, overstappen. En, uh... Dat is het enige wat ik kan adviseren. Want wat blijkbaar gebeurt is dat als je met KPN... Dit, ik, ik kan het nog steeds niet staven, want KPN die ontkent alles. Maar ja, goed, als je de verhalen maar vaak genoeg hoort... dan ga je er enige uh, waarheid aan toekennen. Maar wat ik hoor, is dat als je met KPN hier naartoe belt... en de lijn is in gesprek, dan krijg je geen in -gesprek toon, of dan word je ook niet uh, uh, in, uh, in de wacht of zo gezet. Maar dan nee, springt hij gewoon op du du du, -du Of uh, als ja, net of je afgesloten ja. bent... Ja. Nou, en dat heb ik ook op mijn mobiel steeds. Maar ja, dan kom ik tot ontdekking, je moet gewoon door blijven bellen. Elke keer weer opleggen. <laughs> Kijk, ik heb een oortje in. Ja. En elke keer net nog tot je doorbreekt. Als ja. ik nou net deed. Maar ik, ja, ik, ze zegt, oh, ik wil zo graag even dingen vragen, maar ik kan oh. maar geen contact krijgen. Oh. Kijk, ze woont, ze woont in Grauw. Ik weet niet of dat ook... Ja, uh, Grauw is wel uh, buitengebied, ja. Ja, dus ze woont in Graal, ook buiten zeg maar. Ook, ze woont in Graal, een beetje buiten het dorp en zo. Ja. Heel mooi. Ze woont dan een heel mooi huis aan het water. Aan de, uh -huh. hè, zo. Maar ja goed, ik zeg nou, ik zal een woordje voor je doen. Ik weet het niet. Maar nee, dan denk ik van, ja, je moet gewoon door blijven bellen. Net zoals je doorbreekt. Ja. Maar, en misschien is er nog een andere iemand die een antwoord heeft hierop. Ja, ja. Dat, nou weet je, ik, we hebben het er al zo vaak over gehad. Dus laten we het alsjeblieft niet weer aansnijden. Maar, ja, want dat ja, is maar het gewoon. Allemaal... Maar wat, ze, wat wij proberen te doen, om dit soort mensen in ieder geval uh, ten dienste te zijn, maar ja, dan moet ze wel internet hebben, is dat ze een mailtje kan sturen met haar nummer erin, dan bellen we haar. Ja, maar ze, ze is een uh, a -tech. Ja. Dus, uh, nou, dan moet ze in haar omgeving een vriendelijke Rob vinden die even een mailtje namens haar stuurt met uh, hoe laat ze op welk nummer te bereiken is. Ja, maar ze heeft geen computer en zo. Dat uh, nee. is iets wat ze zegt nee. Dat uh, doet hij ook niet een mobiel en zo. Nou, maar uh, no. nou, ik zeg ja, ja dan ja, weet ik ook niet waarom. Uh, om, uh, mensen. <laughs> maar in ieder geval, als uh, je wil dolgraag wil ze dingen vragen en zo, die ze dan wel hebt uh, en zo. Maar, uh, dan bij deze heb ik uh, mijn uh, belofte gehouden. Ja. Ik zeg, nou, ik ga zelf wel even bellen. Ja, ja, wat moet ik nou doen, Rob? Want hier hebben we natuurlijk helemaal niks aan. Het is wel goed bedoeld. Ja, ze luistert, ze kan wel ontvangen, maar ze kan niet bellen. Nee, ja, maar, maar, maar, maar Rob, Rob, Rob. Hè? Huh? Dat zeg je? Ja. En je belt ermee, maar wat, we moeten het natuurlijk oplossen. Je legt nu het probleem ja, hier nou, neer en ik wist... kan niks doen. Misschien is er wel een techneut die zegt, dan moet je zus zo doen. En nee, maar dit, is, dit ligt bij KPN. En die blijven het ontkennen. Dus daar is, er valt gewoon helemaal niks aan te doen. Maar dan moet ze echt iemand vinden die even namens haar een mailtje stuurt. Ja, nou oké, okay, ze hoort het wel hoor. Ze luistert ah. nou ook mee. Moet ze iemand vinden misschien dat de ene Rob, die ook namens haar opbelt naar dit programma, eventjes, <laughs> uh, uh, eventjes uh, ja, ja. een mailtje kan sturen. Nou, ik zal het even doorgeven, maar ze hoort het al. Ja. Oké, okay, dan ja. dankjewel dank je wel, Rob. Oké, hou doen, weg. Ja, goeie ritten. Joe. Hoi. 0800-1121, als u niet met KPN belt. Um, Gert? Ja, ik heb de oplossing voor die mevrouw, die, die uh, geboorteakte. Oh, ik dacht heel even dat je ging zeggen ik heb de oplossing voor de crypto. Ik denk, dat is knap. Nee, nee, voor nee. de crypto niet. Nee, want die heb ik nog helemaal niet eens geroepen. Ja, ik denk dat die mevrouw in de uh, Tweede Wereldoorlog geboren is. En net daarna? Wat zegt u? Net daarna? Ja, net daarna. Ja, dat kan ook. Maar uh, oh. ik denk dat toen de burgerlijke stand en zo allemaal gebombardeerd is. Ja, en dat, uh, ja. dat de Rooms-Katholieke kerk als een soort uh, alternatief diende misschien? Juist. U hebt hem helemaal goed. Nou, dat lijkt mij ook een uh, logische conclusie. Ja, dus uh, ik zat daar zomaar even aan te denken. Nou, goed gedacht, Gert. Ja, en dan heb ik nog een vraag. Heb je hebt ja? je baan nu al een keer gewassen? Nou, toevallig net vandaag. Oh, nou, ja. kijk aan, dat is helemaal mooi. Ja, maar nu moet ik mijn nagels knippen. Oh, je moet nagels <laughs> nog knippen, <maar> je nagels <laughs> knippen, dat je tegen zeker. Ook, ja, daar kan ik niet zo goed bij. Nee, nee, nou, nou, goed, uh, succes er dan mee, hè? Ja, dankjewel, Gert. Ja, ik ga er even een poosje slapen, als je het goed vindt. Wel, rusten! Ja, jij, succes, hè? Dankjewel, dag. Doeg! 0800-1121. Erik, die loopt nog steeds al sinds het begin van deze uitzending... rond met die ene vraag. Die mensen die meedoen aan Utopia of aan bijvoorbeeld eerder Big Brother... wat bezielt ze toch? Dat uh, vraagt hij zich af. En ik eigenlijk ook wel. Dus mocht je iemand kennen die aan zo'n programma heeft meegedaan... of misschien heb je jezelf opgegeven en uh, is het niet gelukt... of misschien ook wel... Uh, laat het even weten. Waarom doen we... Misschien hebben ze er ook wel over verteld onlangs, uh, de deelnemers van Utopia. Ik heb het in ieder geval nergens gezien. Misschien jij wel. 0800-1121. Antoinette had ik aan de telefoon en die maakte zich een beetje druk over het klimaat. Of eigenlijk juist niet. Die dacht er is niks aan te doen. Er wordt een hoop geld ingestoken, terwijl het eigenlijk alleen maar om de verre toekomst draait. En er op dit moment mensen hard geld nodig hebben. Waarom gaat het geld daar niet naartoe? Dat is de vraag van Antoinette. Paul vertelde het verhaal van 1929, Russische experimenten... om de mens en de aap met elkaar te kruisen. En hij wil heel graag weten of dat verhaal waar is. Dus mocht je dat weten, bel dan ook even. Martine filosofeerde over glas. Waarom kun je daar wel doorheen kijken... maar niet bijvoorbeeld je hand doorheen steken... Ja, dat is een kwestie van moleculen, neem ik aan. Maar waarom en hoe en wat? 0800-1121. En Peter zit nog met de wijkagent in zijn maag. Wordt de wijkagent benoemd? Zo ja, door wie? En hoe lang En gebeurt dat op landelijk of plaatselijk niveau. Dus mocht je daar verstand van hebben, neem dan ook even contact op. 0800-1121. Hé, hey, Johan de Bakker. Goedemorgen. Zo, zijn de drukke kerstdagen voorbij? Ja, die zijn echt voorbij. <laughs> zeg het eens. Uh, ik had een antwoord, maar dat is net... Even kijken, twee belles terug is dat al gegeven over die oh. sneeuw. Ja, maar dat klopte wel, dat het Helemaal. ter isolatiedienst... Helemaal, dan doen. heb ik me ja. al, toen wij de eerste keer op windsport gingen... heb ik dat mij laten uitleggen door een of andere uh, hotele-eigenaar. Dus dat klopt. En die gasten zijn heel slim wat betreft uh, het weren van kou... Uh, ja, met kachels en, en isolatie zijn ze veel verder dan wij natuurlijk. Ja. Uh, dus dat klopt. Maar mijn vraag, en die had ik ook al op de mail gezet. Mm -hmm. uh, ik wil een DAB radio kopen. Oh jee, ja. Dat, Stel dat iets voor, want die dingetjes zijn best duur. <laughs> ja hè, ja. Ja. Het is een klein rotting, de, de grootte van een iPod, iPad, iPod, pot. Nou ja, dat hoeft niet. Je hebt ook gewoon hele grote. Je hebt ze zelfs vormgegeven als de ouderwetse, ouderwetse radio's. Weet ik, maar ik wil zo graag een kleintje hebben. Als ik dan ga wandelen of hardlopen, dan kan ik hem in mijn hoekzak oh, uh, ja. stoppen... en dan uh, oortjes in en dan, uh, dan heb ik radio ja. onderweg. Ja. Maar haalt dat iets uit? Ja, je zal wel moeten zelfs, Johan. Waarom? Ja, we gaan over. Oh. Dus dan moet ik op termijn. Dus ja. De gewone FM, die gaat weg. Ja. Zeg, wanneer? Nou, ja, daar verschillen de meningen over. Oh. Ja. Nou ja, dat wist ik niet. Dus dan moet ik inderdaad. Nou ja, maar ik vind het altijd heel lastig. Want uh, je had eerst dat je DAB... Ja, DAB+. Plus. Nee, DAB. Ja. Toen moesten we allemaal over op DAB. Ja. En toen werd er opeens besloten... Nee, we doen toch niet DAB, we gaan DAB+. Plus. O, oh, ja, dat is weer iets. Ja. Dus als jij nou in die tussentijd een DAB-radio had gekocht... Dan ben ik Derde. De, de, de, de, Dan ben je ja. de klunende derde. Ja. <laughs> je bent gewoon ter plekke een spreekwoord te verzinnen. Ja. ja. Dus uh, ja. ja, zie je. Dus ik, ik moet eerlijk zeggen dat tot voor kort zeiden namelijk de uh, autohandelaren... Van, ja, we, of autohandelaren, autoproducenten van we bouwen geen DAB-plus in, in de nieuwe auto's... Mm -hmm. Dus dan, dan denk je een beetje van... nou ja, dan zal het nog wel jaren duren voordat het... Uh, want, want ja, dan gaan mensen... zolang het niet in de autoradio... of in de auto zit, gaan mensen nog niet over. Nee. Maar, uh, maar dat schijnt nu dat, dat de grote, een paar grote merken nu wel om zijn. Dus dat, dat we dan op een gegeven moment echt zeggen... van nou, we zetten die FM uit en we gaan allemaal naar DAB+. Oh, nou, dus maar ik, toevallig dat ik erachter kwam... dat, dat de DAB+, plus, ja. dat het... Dat dat de toekomst gaat worden. Ja. Maar dan Hoe kwam ik... je daar toevallig achter dan? Ik zat, ik zat de gasduinen op een of andere site wat, van, van een grote uh, markt. Ja. En uh, toen. Uh, he, en daar stond dit gaat de toekomst worden. Nu Tenminste. 750 euro. Ja. ja. Nee, maar uh, zo'n klein rottingetje dat kost al 120 ja. euro. Nou, ik zou het heel fijn vinden ook persoonlijk als iemand die echt weet hoe het zit en wanneer en hoe en wat met die DAB plus even belt naar 0800 1121. Ik heb ook nog een Wint, lel, maar daar begin ik helemaal niet aan. Een lel uitleg over Maria, maar daar begin ik niet aan. Nee, Maria hebben we afgekruist. Marie, heel goed. Hé, <laughs> hey, dankjewel Johan. Wat gaat er nu in de oven? Uh, de croissanten zijn ja. net uit. Nu oh. gaat het brood in de oven. He, lekker. Nou, bak ze en eet smakelijk ook. Doe we. Tot de volgende keer. Zeker. Hoi. Dag. DAB, Plus, het nieuwe systeem waarmee we straks radio gaan luisteren. Wanneer, hoe, wat en waar? Mocht je er verstand van hebben, neem dan even contact op met de radio 0800 1121. Nachtzuster, een programma van Max.